Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland en Oekraïne vallen elkaars infrastructuur en energiesector 30 dagen niet aan. Dat is de uitkomst van een telefoongesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse president Trump. Zowel het Kremlin als het Witte Huis melden dat Rusland tijdelijk met de aanvallen stopt. De presidenten belden over een Amerikaans voorstel voor een wapenstilstand. Poetin kwam daarop zoals verwacht met eigen voorwaarden. Zo eist hij dat de VS en Europa geen wapens en inlichtingen meer leveren aan Oekraïne. Binnenkort moeten ook andere onderhandelingen starten. Als eerste over een bestand op de Zwarte Zee. Daarna moet het volgens het Witte Huis gaan om blijvende vrede. Er is een datum voor het proces voor de moord op vier Nederlandse i-cons-journalisten in 1982 in El Salvador. Op 23 april moeten de drie verdachten voor het eerst voor de rechten verschijnen... bevestigen bronnen aan de NOS. Het zijn een oud-minister van Defensie en twee oud-officieren. Nabestaanden zijn blij dat het proces eindelijk in gang is gezet na 43 jaar. De journalisten waren in El Salvador om een tv-reportage te maken... over de burgeroorlog in het Latijns-Amerikaanse land... De kleine meerderheid van de Tweede Kamer wil geen verbod op vochtige doekjes waar plastic in zit. PVV en VVD hadden een motie ingediend om van zo'n verbod af te zien. De regeringspartijen vinden de wet, eh, dat de wet verder gaat dan wat Europa zou willen. Ook stellen ze dat het tekort door de bocht is om te stellen dat de doekjes de oorzaak zijn van rioolverstoppingen. Die verstoppingen kosten jaarlijks tot wel 55 miljoen euro omdat de doekjes niet oplossen maar samen proppen. In Duitsland is de weg vrij voor forse investeringen in defensie en infrastructuur. Een meerderheid van het parlement vindt het goed dat het land zich daarvoor in de schulden steekt. Het gaat om 500 miljard euro voor defensie en 500 miljard euro voor infrastructuur en verduurzaming. Het weer, het koelt flink af, het gaat 2 tot 4 graden vriezen. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeers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 And also a special welcome as well for our English speaking listeners. Vandaag zet ik Scott Hamilton in de spotlight. Die aanstaande dinsdag, overigens, uh, nog in Den Haag speelt. Uh, Scott is echt een tenorsaxofonist met een prachtig lyrisch geluid. We hoorden hem dan ook vaak in het verleden bij jazzconcerten in de grocht. Daarnaast draai ik wat live, live opname van het Dylan Taylor trio. Die ik afgelopen december tijdens een cruise op de MS Nordam van de Holland Amerika-lijn hoorde spelen. Een heel leuk trio die prachtige muziek brengt. En wie komen er vanochtend verder zoal voorbij? Ik begon met Quincy Jones want het was afgelopen vrijdag de 14e zijn verjaardag. En u luisterde naar het bekende nummer Along Came Betty van de LP. The Birth of a Band uit 1959. Verder komen voorbij Anita O'Day met vibrafonist Cole Chater. Tommy Flanagan met Kenny Burrell. Paul Coon en zijn Big Band. Ella Fitzgerald met Count Basie. Chad Baker, The Jazz Crusaders. The Modern Jazz Quartet en nog vele anderen. Dus, beste luisteraars... relax, schenk nog een kop koffie in... en geniet de komende twee uur weer... van een swingende ochtend... met heerlijke mainstream jazz. En het tweede nummer wat ik dan ga draaien... is wat ik al noemde van Anita O'Day en Cole Chater. Bijgestaan door Bob Corwin op piano... en Freddie Schreiber op bas. Een opname van 28 februari 1996 en de titel is Spring will be a little late this year. Spring will be a little late this year. Too late arriving in my lonely world over here for you have left me where is our Continues Cold As if Tuesday Spring Will be A little slow To Start A little slow Reviving That music It made in my Fear, it's merely like a spring will be a little. En dat was de stem van Anita O'Day bijgestaan door Cole Taylor op vibrafoon. Dan wilde ik nu een nummer draaien van dat Dylan Taylor trio waar ik het over had. Maar ik zie niet dat ik het geladen krijg. Even kijken. Nee, dat gaat... Ja. Even kijken. Ja, daar is die. Dylan Taylor trio met Monin. dat was het Dylan Taylor trio aan boord van de MS Nordam. En het trio bestond uit Salvatore Spano, een Italiaanse pianist. Joachim Perith op gitaar, uit uh, Argentinië. En de bandleider Dylan Taylor uit de Verenigde Staten, op bas. En uh, u kon horen dat het een live opname was uh, in de Ocean Bar van dat schip... Uh, waar iedere avond dit, dit soort prettige jazz werd gespeeld. Met het geroezemoes van uh, de klanten, uh, de aanwezigen, op de achtergrond. Altijd een prachtig sfeertje daar. Dan uh, gaan we nu even heel wat anders doen. We gaan terug naar 1958. En we gaan luisteren naar het Albert Mangelsdorf und das Jazz Ensemble des Hessischen Rundfunks. Die brachten in de tijd een EP'tje uit getiteld Die Opa Hirschleitner Story. En uh, we gaan luisteren naar een klassieke intro en daarna gewoon jazz. Kanto Schilchens Koraal. met Kantor Schielkens koraal. Uh, Trouw, luisteraars weten dat ik een uh, liefhebber ben... een groot liefhebber van Gene Harris, de pianist. Uh, ik ga nu een nummer van hem draaien... Uh, waar hij een superband uh, als begeleiding heeft. En vandaar dat de cd ook heet... Gene Harris Superband Live at Town Hall 1989. En naast Jean op piano horen we in zijn superband onder andere Frank West op fluit, Harry Sweets Edison op trompet, Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas en Jeff Hamilton op drums. Een ritmesectie van grote klassen dus. Luistert u naar de Surrey with the French on top. En dat waren de zwingende klanken van de Gene Harris Superband... die live speelde in de Town Hall. Welke Town Hall is mij niet bekend... maar het was een uh, prachtig, swingend nummer. Dan kom ik nu bij de uh, artiest van de dag... en dat is Scott Hamilton. Voor de liefhebbers van Scott kan ik nog vermelden... dat hij uh, aanstaande dinsdagavond, 18 maart... te, te beluisteren en te be bekijken is bij Podium De Nieuwe Kamer in het gebouw Musicon in Den Haag. En ik begreep van de organisator dat er nog een paar kaarten beschikbaar zijn. Dus voor de liefhebbers van Scott... Uh, die kunnen dinsdagavond 18 maart terecht bij Podium De Nieuwe Kamer in Den Haag. Uh, ik heb hier een uh, nummer klaarstaan uh, van Scott samen met Jeff Hamilton... Overigens geen familie. En uh, het is een opname van 18 mei 2017 uh, tijdens een live concert in Bern, Zwitserland. Scott horen we uiteraard op de Noor, verder Tamir Hendelman op Yamaha Keyboards en Jeff Hamilton op drums. Luistert u naar Watch What Happens. de klanken van Scott Hamilton op tenor en Jeff Hamilton op drums. Uh, ik heb nu wat klaarstaan van het Tommy Flanagan trio. Tommy Flanagan is jarenlang ook de begeleider van Elf Fitzgerald Gerald geweest. Maar hier een instrumentale uh, cd, een opname overigens die hier in Studio 44 in Monster in, uh, hier in Nederland is gemaakt. En we horen hier Tommy Flanagan op piano, Kenny Burrell op gitaar, George Moran op bas en Louis Nash op drums. Van de cd Beyond the Bluebird, het gelijknamige nummer Beyond the Bluebird. Luistert u naar Tommy Flanagan Trio. Tommy Flanagan Trio met Tommy Flanagan op piano en Kenny Burrell op gitaar. Een Nederlandse opname uit 1990. Dan gaan we met de tweede vocale bijdrage nu beginnen. En dat is wel een mooie combi, namelijk Carmen McRae samen met de Dave Brubeck Quartet. Het is een opname uit van 6 september 1964, opgenomen in de Basin Street Club in New York City. En uh, Carmen uiteraard als vocaliste, Dave natuurlijk op piano... en verder het bekende samenstelling van het kwartet... Uh, Paul Desmond, sax, Gene Wright, bass en Joe Morello op drums. Het komt van een album getiteld Take Five... en uh, het nummer wat Carmen gaat zingen is getiteld... There Will Be No Tomorrow... No matter how we pretend Tomorrow brings sorrow And loneliness without end Darkest night and Palest moon Dreaded dawn Comes far Too soon Sweet sorrow Tomorrow We'll break this magical spell There'll be no tomorrow So kiss and whisper farewell kiss and whisper farewell Parting's all we know of heaven and all we need of hell Sweet sorrow There'll be Carmen McRae, begeleid door Dave Brubeck. En zoals u gehoord heeft, Paul Desmond had bij dit nummer: Even pauze. Dan uh, gaan we door met uh, een uh, drummer hier in Nederland, niet zo bekend, maar uh, speelde veel aan de West Coast uh, in Californië. Had hij ook zijn eigen club, uh, Shelly Man and His Manhole. Uh, we gaan luisteren naar Shelly Man. Uh, en verder spelen mij Monty Alexander op piano en Ray Brown op bas, een prachtige trio. Het is opgenomen op 6 mei 1981 uit de studio Sage and Sound in Hollywood, California. Het album is getiteld Fingering en dat is ook de naam van dit nummer. Luistert u naar Fingering, Shellyman Man and His Man. Dat waren de wegstervende klanken van het nummer Fingering. Met Monty Alexander, Ray Brown en Shelly Mann. Uh, het tweede nummer van Scott Hamilton, de artiest van de dag. En dat uh, is deze keer een quintetformatie. Uh, opgenomen in de Yamaha Hall in uh, Yamkaha Hall in Tokyo. Op uh, juni 1983, toen ze daar op tournee waren. U Scott op tenor, John Bunch op piano, Chris Florey op gitaar, Phil Flanagan op bass en Chuck Ricks op drums. Het album is getiteld In Concert en het is een standaard die u gaat beluisteren. Stardust. En dat was uh, Scott Hamilton. Die in de Yamka Hall in Tokio het nummer Stardust speelde. Uh, ik heb nog uh, één nummer over voordat we naar de nieuwsberichten gaan. En dat is weer uh, het Dylan Taylor Trio, die deze keer speelt vanaf de MS Noordam. It don't mean a thing.